Spoedige start. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het lichaam is terug in Nederland. Het werd deze week vrijgegeven door de Maleisische politie. En Vanochtend kwam het aan op Schiphol, zegt de advocaat van de familie tegen het ANP. Ivana Smit kwam ruim twee weken geleden in Kuala Lumpur... onder verdachte omstandigheden om het leven. Ze was op bezoek bij een Amerikaans echtpaar... en viel s'nachts van de twintigste verdieping van een balkon. In Appelscha is gisteravond een café-eigenaar gegijzeld man van 48 liep rond kwart voor tien het café binnen, zwaaide met een vuurwapen... en stuurde iedereen, behalve de eigenaar, naar buiten. De gijzeling duurde tot middernacht. Uiteindelijk mocht de café-eigenaar gaan en kwam ook de verdachte naar buiten. Hij is opgepakt en maakte volgens de Friese politie een verwarde indruk. Over zijn motief is niets bekend. Nederlanders maken zich ernstig zorgen over het verschijnsel nepnieuws... en ze worden daar onzeker van. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant... 82% zegt dat nepnieuws de democratie en het functioneren van de rechtsstaat bedreigt. 1 op de 3 zegt geregeld niet te weten wat in de media waar is. De Nederlandse marine heeft in het Caribisch gebied zo'n 500 kilo cocaïne onderschept. Marine vergat, kwam de drugsboot in de nacht van donderdag op vrijdag op het spoor. Daarbij kreeg de marine hulp van een patrouillevliegtuig. De drugs zaten in 27 zakken. Die werden vervoerd met een speciale snelle boot die moeilijk is te detecteren met radarapparatuur. De opvarenden zijn opgepakt en overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. In de Britse dierentuin de London Zoo heeft een grote brand gewoed... die ontstond in een gebouw met onder meer een restaurant. Er zijn geen mensen of dieren gewond geraakt. De London Zoo is vanwege de brand vandaag wel gesloten. De dierentuin in de Britse hoofdstad werd gesticht in 1828... en is de oudste wetenschappelijke dierentuin ter wereld. Het weer bewolkt, af en toe wat regen of motregen bij een graad of 10...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 En de volgende plaats die ik voor u klaarstaan is... Zal we het nog een keertje overdoen? De single van Adele Bloemendaal natuurlijk. Het is een carnavalskraker geweest in 1974. En verscheen dus niet op een uh, regulier album. De schrijvers Ted Powder en uh, Pieter Goerman... komen met allerlei zaken die verkeerd zijn gegaan... en beter uh, overgedaan kunnen worden. Onder andere een vierkante neus na een operatieve ingreep. En slot van het verhaal is dat het lied voornamelijk gaat over... dronkenschap met veel plezier tijdens... Een vorige carnaval dat in 1974 herhaald kan worden. De titel is al een beetje in dronkenmanstaal gezet. Voor de orkestratie en het dingeren was Jack Bulterman aangetrokken. Het is een van de vier hits die Adele Bloemendaal had als had Er nog drie met het team van het schaap met de vijf poten. En op de B-kant staat op de onbekende een moederhart geschreven door Hijs Polser. En de carnavalsit van 1974 was echter Den Uyl is in de olie van vader Abraham, dus ze scoren hem niet uh, hè, als de hit. Maar uh, ja, het is toch een leuke plaat om zeker eventjes uh, naar te gaan luisteren. U hebt hem vorige week ook gehoord. En ik draai hem nu nogmaals als, als tweede plaats in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Hier is Adele Bloemendaal.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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar mouwen kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. vous bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan, ben er vuur. Kom je huur, denk er aan, trandyvoe bij het licht der maan.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 nog een in het begin maar bij het begin. We zullen het nog een keertje overdoen, want het was niet aan mijn zin. Ik mijn stem kwijt, we me nog een keertje overdoen. In het begin maar bij het begin.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 Of limonade, beer en koffie laat zijn staan.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 Iets anders wil ik niet. U hoort de muziek van de Ambona-serenades met de klappermelk met suiker. En daarvoor Erik Christiani met rendezvous bij het Licht. Zandvoort uit Zandvoort, iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende artiest is Ronnie Potsdammer. Geboren in Hogeveen op 25 augustus 1922. En overleden in Amsterdam op 15 mei 1994... was een Nederlandse cabaretier, schrijver, dichter en chansonnier. Hij begeleidde zichzelf op de gitaar en zong aanhan aanhankelijk... Vooral chansons van zijn grote voorbeeld uh, George Brassens. En later ook in vertalingen van vriend Ernst van Altena. En na de bevrijding van Frankrijk door de geallieerden in 1944. Een Potsdammer zat gevangen in het kamp uh, Natzweiler struthof In Elsas trok hij langzaam richting Parijs waar hij onder andere Juliette Cresso leerde kennen. Begin jaren 60 trad hij regelmatig op in de Haarlemse Taverne De Waag van Kobi Schreier... En vanaf midden jaren 60 maakte hij actualiteiten en muziekprogramma's... voor de radio, waarin naast chansons vooral jazz een grote plaats innam. Ronnie Potsdammer was naast chansonnier ook een goede kok. Hij heeft uh, verschillende kookboeken geschreven... en was geruime tijd culinair journalist voor een aantal tijdschriften... en verzorgde kookprogramma's op radio en televisie. En hij was getrouwd met Irka Anstad en heeft twee dochters en een zoon. U hoort hem nu! Ronnie Potsdammer...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 De zeeman uit dit lied, ik zong van pek, pilo, broeken, baai en boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zesse klaar. Hij wist van wanten en hij was van zesse klaar. Zij is die koningin, zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen. Zij is de moeder wijs en goed, van kinderen met zigeunerbloed. Waar ook haar onderdalen zijn, verstrooid als zand in de woestijn. Zij voelen goed, dat weet men niet, het lijkt alsof men het voorziet. En de zigeunerkaravaan, vertrekt komt overal vandaan.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 Zigeuner koningin, zij had het trots van een vorstin. En toch zei iedereen: La mamma, zij was de moeder wijs en goed. Van kinderen met zigeuner bloed, zij staan nu allen om haar heen: La mamma, laat hen nu alleen. Zij slaan een kruis en bidden zacht. Haar laatste dag wordt eeuwig nacht. De laatste kus, zij moet hem gaan. Zij kwam. Vergeten. Al wordt ik honderd jaar, die leuke, lieve jongen met dat ravenzwarte haar. Ik voel me zo verlaten als iemand maar kan zijn en zie. Ja, dat waren de zusjes van Tricht met Nooit Vergeten. En daarvoor Corrie Broken met La Mama. En de volgende artiest kennen we allemaal. Man Cornelis, pseudoniem van Cornelis Pieters. Geboren in Amsterdam op 16 december 1919. En al daar overleden op 8 oktober 1993. Was de Nederlandse zanger van het levenslied... En in 1987 overleefde hij ter nauwe nood een busongeluk... tijdens een Amerikaans toernooi met Nederlands artiesten in San Diego. Was dat. Hij trad tot zijn dood op in café The Shorts of London. Dat is bij het Rembrandtsplein. En in 1993 stierf hij aan kanker. En op 30 oktober 2005 werd op de kop van de Nederlandsgracht... op het Johnny Jordaanplein in de Jordaan in Amsterdam... een standbeeld voor Nederlands onthuld. Daar waar ook zwager Johnny Meijer een borstbeeld heeft... En u hoort hem nu, Mankenelis, met een van zijn grootste hits. En 1987 was dat. Komt niet helemaal uit in het genre wat we gewend zijn. Qua jaartallen dan, want we draaien natuurlijk de hits van de jaren 30... tot en met de jaren 70. Maar deze platen kan ik u gewoon niet laten ontgaan. Kleine Jodeljongen van Mankenelis. Horen, die jou die door het de lente brengen overal Liedje, met een wonderen melodietje en het land der bergen liedje, Al die pracht van het heelal Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch geen waarom jij het al verliet. Lakt in jou de lichten van de stad zo aan Ben je daarom uit je dorp gegaan?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 met een honderd melodietje, en een ander berg liedje, al die brand van het heelal. Blijdoor het bal de lente breng overal. Het liedje naar het ondermeer liedje. En het ander werd een liedje. Al die School. Hij wordt al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 een prinses.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 neem ik u mee op reis terug in de tijd. de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende plaat, Prikkebeen. Op basis van het refrein, meestal aangeduid als Meester Prikkebeen. Zijn nummer natuurlijk van Boudewijn de Groot. Afkomstig van het album Picnic. Het nummer is een duet met Ellie Nieman. Met haar naam wordt op vele verzamelalbums niet vermeld terwijl op de single haar naam wel prijkt. De tekst is geschreven door Leinert Nijg, de muziek is van de zanger zelf. Ze wordt begeleid door een orkest onder leiding van Bert Paag... die ook voor het arrangement zorgde. Het nummer werd in 1968 op single uitgebracht... en bereikte de negende plaats in de top 40... en de achtste, pla de achtste plaats in het parool in de parool top 20. Later het jaar kwam er een gelijknamige EP... En er werd voor het televisieprogramma Moe Ga, Ga een clip opgenomen... in een slooppand in de Amsterdamse wijk Kattenburg. En in 1997 nee, 7, zongen de Groot en Niemand de show van je leven... voor het eerst weer samen dit lied. U hoort ze nu, Boudewijn de Groot en Ellie Niemand met meester Prikkenbeen. oftewel de officiële benaming gewoon prikkenbeen. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad... en prikt de dagen van december op zijn hoed...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 Hij koestert de dagen van rood celofaan, van glitter en watten en sterrenpapier. Geen mens kent zijn naam.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 Terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt het geurt naar brood en warme wijn, en in de sneeuwnacht bij de ballen verwachten ze het nieuwe jaar. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen en vuurpijl spuiten hemel in.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 Boela trouwen ging, moest hij betalen aan de vader van zijn schat. Maar wat die Susie kostte was een peulenschil, schil, omdat haar papa nog vijf lieve dochters had. Oh, ja. Hij vroeg als prijs twee ossen voor zijn dier kind, dat was niet veel en Boela Boela vond het goed. En als de bewijs hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij als schoonpapa's zijn mooie hoge hoes. Hey, zom, zom, zom, zom, zom, zom, Dat is een heel wat mooie jonge vrouwen en zo'n vrouwtje. Daar al trouwen voor twee ossen en een hoge hoed. In Zam, Zam, Zam, Zam, Zam, Vindt een man al gauw een aardig breedje? En dan krijgt hij in het bekende schuitje voor twee ossen en een hoge hoed. Een raad aan jongens die nog zoeken naar een meisje. Ga naar Zambezi, het is daar een paradijsje. Zo'n zwaarte krullenpool, bol met jou.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 van Jenny Roda en Wim Popping met Dag Agentje. En daarvoor hoorde u de Masters met uh, Zambesi En ook natuurlijk nog Boudewijn de Groot... in duet met Ellie Niemann met Meester Prikkebeen. En was zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard als u het programma gemist heeft, aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 gaan we het programma nogmaals herhalen... En uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere de volgende plaats van uh, Tony Bas. Pseudoniem van Tjeu Baats. Was een Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En werd bekend in de jaren 60. Hij maakte vooral naam met enkele carnavalskrakers. Zijn eerste grote eerst was Dat is het einde uit 1965. En zijn meest succesvolle single Ik ben met jou niet getrouwd... was in 1968 is door hemzelf gecoverd in 1989 en door Dunja in 2017. En in 1969 scoorde hij met het lied Gina Lola Brigida. Weer een grote hit, geschreven en geproduceerd door Jack Jersey. Over de gelijknamige actrice zijn zit Bij ons staat op de keukendeur geschreven door Wim Kersten. Dat was een hit uit 1970. En ik heb voor u de allereerste grote hit. Dat is het einde. Hoe toepasselijk uit 1965, Tony Bas. En ik zeg misschien, tot volgende week. Ik wens u nog een hele fijne week, fijn weekend. En ik zeg, tot ziens. Dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is tra-la-la, la-la-la-la. La la. Ja, dat is tra-la-la-la-la. Toen ik op de wereld kwam... Ik helemaal niks aan. En men stopte mij, daar stond een keurig speentje in me. later gewandelen ging net mijn eerste lieveling raakte ik totaal van streek wanneer ik in haar oog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 Een jaar kwam bij ons de ooievaar en we zongen dit refrein toen het een tweeling bleek. Zijn we nu getrouwd? Nooit heeft mij het nog berouwd. Ook al wacht ik honderd jaar, hou ik nog evenveel.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 ja, ja, ja, alsjeblieft, nou. is goed. Nee, de oude Griekse tijd, dat zou voor ons niks zijn. Daar gaven ze voor straf een giftige beker wijn. Als het dan bier geweest was, dan dronk je met plezier. Dan zaten alle Grieken nou nog levenslang bier Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer. We nooit meer dus, nu, nu, dus, dus maak je borst en je glas maar nat en zeg godsplechtig na leven de man die het bier uitvalt van je hiep de leven de man ja ja ja het is, het is goed, goed het is goed ja we danken nu bij deze de ontdekker van het glas de maker van het vat van tapkraan en gas, maar voor de allergrootste voor hem houden wij hier Drie seconden stilte voor de ontdekking van het bier. 1, 2, 3. Al kreeg hij nooit het lintje van de diensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer doos. Nee, nee, nee. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het bier uitvond van je hyperdebiet, hoera. Hip, hip, hip, hip.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. In zekerdorp op de Veluwe ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en.